Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Na een coronaprik ben je niet meer besmettelijk. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat gevaccineerde mensen het virus niet meer verspreiden. Deze immunoloog legt uit. Het gaat niet direct, dus de eerste twee weken um, dan moet het afweersysteem nog echt op gang komen. Dus dan werkt het niet. Maar dan na die twee weken dan zie je echt heel duidelijk een toename van de bescherming van de persoon zelf. En een afname van het aantal virusdeeltjes, zodat iemand ook niet meer besmettelijk is. En daar mogen we allemaal hartstikke blij mee zijn. Want dat betekent dat je dus vaccinatie niet echt alleen voor jezelf doet, want je bent zelf beschermd, maar je beschermt ook echt de mensen om je heen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Het lijkt erop dat het grote verkennersdebat zo gaat beginnen. De fractieleiders hebben net zitten bladeren in de aantekeningen... die twee weken geleden zijn gemaakt bij de gesprekken over een nieuw kabinet. Mijn collega in Den Haag sprak net CDA-leider Hoekstra... en GroenLinks'er Jesse Klaver. En zij hebben niks aangepast in hun stapels A4'tjes. Nee, ik heb niks weggehaald. Ik heb niks toegevoegd. Nee, als ik zeg dingen moeten transparant zijn en moeten naar buiten... dan ik heb, ik had ik niks aangepast. Ja, en later spraken we ook Kaag van het D66 nog... en die zei ook dat ze niks had aangepast. Dus... Uh, de de stukken zullen zo onaangepast naar de Kamer verstuurd worden. En dan begint er een debat. Dat gaat waarschijnlijk uren duren. Een sportschandaal in de basketbalwereld. Spelers van een club uit Leeuwarden zouden expres wedstrijden hebben verloren. Het gaat om vier spelers die zich twee jaar geleden bij vier wedstrijden zouden hebben laten omkopen. De basketbalcoach van toen is hartstikke boos... En vond al dat zijn ploeg zo wisselend presteerde. Ja, op zijn Nederlands gezicht, ik voelde me wel genaaid. Dan ging je weer winnen in Groningen met 15 punten. En dan ging je in Amsterdam weer met 25, 30 punten verliezen. Om dan weer in Weert, die laatst geclasseerd stonden, eh, ook weer om eruit te gaan. Het lijkt erop dat de sporters samenwerkten met gokkers uit Zuid-Korea... die tienduizenden euro's op de wedstrijden hadden ingezet. Het weer, veel zon, wel kouder dan gisteren. 12 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Morgen meer wolken en maximaal 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A7 Hoorn Zaanstad... 4 kilometer file tussen afrit Averhoorn en Purmerend doord. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 het daar, ik laat het stromen. Als ik weet dat jij er bent, ik pak en hou me vast aan dat moment. Maar ben je nou? Het gaat iets zonder jou. Het laat. Me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 to die.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 Take my place not too far away we all know i should be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 Stop! Only so. See it through the lane's everything brand new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 Let's go to the opera, laugh about it